This is it FM, this is FM. Honden weer vandaag buiten en oh ja, onze presentatrice zit er ook in, vast in de trein. Maar straks is ze er. Eergisteren ging Lalle Lijnt van Abotwarver mee in première in het stuk. En dat gaf bijna een even grote knal als ons gesprek met Stef Lernaus en Tine van den Wijngaard vorige week in de Apropos-studio. We praten er nog steeds over. Als je het gemist hebt, moet je maar eens naar de Apropos-pagina surfen. Deze week kan je minder spectaculaire radio verwachten, maar daarom is onze centrale gast niet minder gedreven. Steven op de beek van de Genkse kunstenaarswerkplaats Vlak komt vertellen over het open huis dat ze houden. Later in de uitzending vertelt Elin ons iets over niets, en dat is dat stuk van Kaalkop Nick Baltazar, waar je zeker al wat over gehoord hebt. Maar beginnen doen we straks met wat zich nu al aankondigt als een verbale douche voor uitgeregende mensen. Onze maandcolumnist Thomas Bellings. Thomas, ja. hoor je mij? Ja, ik hoor u wel. Hoort jij mij? Ik hoor u zeer luid en duidelijk. Ah, jij staat nog eh, op het station van Brussel-Noord? Uh, ik sta... Uh, ik zit momenteel in een, een loods in Brussel. In een loods in Brussel. Ja, inderdaad. En zoals ik het hoor, giert uh, de wind hier rond de plastieke dakraampjes. Uh, je zit er toch niet vast, hoop ik? Uh, ik, ik, ik, hoop, ik, ik hoop dat ik het snel weg kan en dat ik richting station kan rennen uh, om op om, om de trein te springen. Um, Goed. Ik, ja. je, je hebt ons iets te vertellen deze week? Inderdaad. Ik, ik, ik zou zeggen, ik heb voor vandaag geen verpakkingsproza gevonden ofzo. Uh, is ook niet van de juiste kleur. Ik zit hier in Brussel omdat ik een installatie aan het ben. Een openbare theatrale belevingsruimte. ...van twee op twee op twee... Uh, ...met muren van golfplaten... ...en momenteel nog... Uh, ...inexistent... ...karspol... ...en een beetje asbest misschien... <laughs> ...en ik weet niet in welke kleur... ...ik heb wel een idee... ...een mastodont van een idee... Een, ...een vraag eigenlijk... ...een mastodont van een idee... ...van een vraag... ...die ik niet kan vatten... ...dat is genoeg hoop ik dan... ...ik, ik hoor dat theater... ...geen antwoorden moet geven... ...maar alleen de juiste vragen moet stellen... ...dus ik klik instemmend... ...precies omdat ik geen antwoord weet... Ik heb wel een vraag, van twee op twee op twee, die ik niet kan vatten. En daarom moeilijk verwoord en geshoord krijg. Er zit Congo in en culturele attitude en existentiële superioriteit tegenover ideële superioriteit. En waarom vandaag? Dat is dan een tussenwerpsel met gedachtenstreepjes, en vraagtekens en de hele mikmak. Uh, waarom vandaag? Omdat er nog niets veranderd is. Wel in ons denken over de ander, niet in ons denken over onszelf. Superioriteit van denken, daarom. Uh, maar dat is niet de echte vraag, die is nog niet af. Daarvoor verzamel ik dus nu ministerieus werkwoorden in. En de exacte likswoorden en zilverpapier. Ik bel stels uh, speekproefmatig aan bij mensen en vraag om zilverpapier voor de liks. Grote vellen, want zilverpapier komt vandaag in grote vellen. Uh, grote onbruikbare vellen want zilverpapier bevat geen pin meer vandaag, zilverpapier is namelijk wel geëvolueerd sinds toen terug en met dat zilverpapier bouw ik dan iets ik weet al wat, iets immens een gigantische zilverpapieren neger moeilijk te vatten en ik hoop dat die neger mijn vraag dan vervangt zodat je ziet wat ik bedoel en zodat je kunt meezoeken naar een antwoord dank u Dank u Thomas. en Craft Center. Zo noemden ze zichzelf nog een aantal jaar geleden. Nu mogen we gewoon vlak zeggen. Om een jaarwerking voor te stellen houden ze vanaf zaterdag open huis in hun Casino van Waterschei, een voormalig mijngebouw in Genk. En wij, wij zijn allemaal uitgenodigd. Welkom Steven. Um, klopt het? Zijn wij allemaal uitgenodigd? Uh, absoluut, absoluut. Zoveel als er mensen in dat casino passen kunnen jullie allemaal komen. Ja, en jij bent, uh, want ik heb jou zelf nog niet voorgesteld, jij bent artistiek leider van het Vlak, of van Vlak moet ik zeggen, de geschikte persoon voor deze vraag. Wat is Vlak eigenlijk? Vlak is een werkplaats voor beeldende kunstenaars. Het is eigenlijk een, een creatiecentrum um, waarbij wij een aantal mensen zelf uitnodigen, kunstenaars, om een bepaald project op te zetten en wij geven die dan de best denkbare condities om in te werken. Daarnaast hebben we ook een, een recitieve werking, wat betekent dat ook heel veel kunstenaars naar ons toe komen met een bepaald dossier om een, een project te realiseren. Ja. En vlak, Wat eigenlijk um, specifiek zijn vlak is dat wij beschikken over een heel aantal ateliers, gaande van een houtatelier, uh, metaal, digitale studio enzovoort, enzovoort. Maar ook heel wat technische expertise, zowel in huis als buiten huis hebben. Ja, en jullie selecteren elk jaar uh, 15 kunstenaars, klopt dat? Ja, inderdaad. Ja. En op basis van wat verloopt die selectie? Um, dat zijn meestal... hebben zelf een klein artistiek comité van een vijftal mensen uit het veld. Um, die vooral bezig zijn met scouting in binnen- en buitenland. En dat we echt vooral gaan selecteren op mensen omwille van artistieke kwaliteiten. Maar ook omwille van... Um, op basis eigenlijk van wat een type project zich zou kunnen ontwikkelen in een werkplaats wat wij voor hun kunnen betekenen en omgekeerd dat mensen zich inderdaad ook um, binnen die kleinsteelijke context van geen iets kunnen gaan opzetten um, zijn eigenlijk een hele ander factoren die meespelen om net daar een project samen gaan op te zetten. Ja en de andere uh, de receptieve werking dat zijn mensen die zichzelf gewoon komen aanbieden aan jullie. Um, inderdaad ja. En ja. dat is, dat, ik denk dat wij het van een 50 kunstenaars op jaarbasis hebben, ja. die effectief bij ons aan de slag gaan en wij krijgen een aantal honderden dossiers binnen. Ja. En wanneer is vlak juist van start gegaan? Um, dat is eigenlijk een, een lang verhaal. Dat is een organisatie die ondertussen al, denk ik, 28 jaar bestaat. Um, maar die heeft eerst onder een andere naam nog gefunctioneerd, accent. Dan is een accent vlakperiode geweest, vanaf dat er een aantal stappen binnen die beeldende kunst werd gedaan. En ik denk sinds een jaar of zes is, uh, wordt echt vlak gebruikt. Ja, en hoe is dat vijfent uh, 28 jaar geleden begonnen? Wel, dat is een, een man, Ludo Thijs, die workshops organiseerde over het hele land. En dat was eigenlijk een mobiele organisatie, dus die reed met een kamionetje heel Vlaanderen rond. En die zette workshops in het veld van de toegepaste kunsten op. Dus zijn de keramiek, fotografie enzovoort dat hij overal opzet. En die is op een dag zijn zes jaar geleden, denk ik, geen ging, ging, uh, tegengehouden, een gebouw aangeboren gekregen. En zo is dat verhaal eigenlijk uh, naar vlak geëvolueerd. Ja, en jij bent er sinds vorig jaar uh, bij het vlak beginnen werken. Uh, maar zijn toen ook een heel aantal zaken veranderd? Wat is er toen zoal veranderd en waarom? Er zijn een aantal... Uh, um keuzes gemaakt zijn dat er vroeger eigenlijk een tentoonstellingsbeleid was dus dat er eigenlijk tentoonstellingen werden gedaan dat er ook een werkplaatsbeleid was dat er sociale artistiek projecten waren, dat er workshops waren enzovoort enzovoort eigenlijk zeer veel, maar mijn grootste um aanpassing was eigenlijk vooral om het profiel van Vlak een beetje aan te scherpen en echt voor dat werkplaatsplein te gaan. Terwijl dat vroeger eigenlijk heel dat werkplaatsplein dus de kunstenaars die bij ons in ateliers aan het werk waren, echt een soort back-office gegeven waren, hebben we daar nu eigenlijk onze front-office van gemaakt. Ja. Om het in bedrijfstermen dan te zeggen. Ja, ja. Uh, en jullie willen meer zijn dan dat. Jullie willen ook een kwaliteitslabel zijn, Vlak als kwaliteitslabel. Wat is daar de bedoeling van? Ja, we willen eigenlijk de projecten die bij ons gemaakt zijn, willen zowel op inhoudelijk als artistiek en eigenlijk op alle uh, niveaus willen dat er echt een, een kwalitatief uh, werk is. En vanaf dat dat bij ons buiten gaat, want dat is ook echt dat bij ons werken worden gemaakt en die komen dan terecht in. We hebben momenteel, in, ik denk, een tennoosteling in Parijs en een in Fondation Miro lopen van projecten die bij ons zijn gerealiseerd. En we willen ons echt aan die projecten verbinden. En dat gaat vanaf de eerste stap tot de laatste dat we, dat we dat echt mee willen opvolgen. Ja. En dat is dan eigenlijk de return van de kunstenaar naar jullie toe. Dat het VLEC-label daarop komt te staan. Inderdaad, ja. Ja. Um, vroeger was de laatste C van VLEC een copyright-teken. Dat is veranderd. Waarom? Um, Amai, ik ben wel straf van de hele research die al is gedaan. Hier. <laughs> we hebben een grote redactie. Een ja, het is redactie. eigenlijk de bedoeling ook om... om Vooral niet verder te institutionaliseren, mm -hmm. um, om het zo te zeggen, en, en op die manier dat we eigenlijk zowel het liedwoord hebben geschrapt als, als gewoon heel eenvoudig, voor de meest eenvoudige vlak, als ook in lettertype vormgeving, al die dingen een stuk uniform hebben doorgetrokken, um, om eigenlijk dezelfde gevoeligheid als die kunstenaar te delen. Daar zijn we eigenlijk een stuk naar op zoek. En met die copyrights is dat toch, naar mijn zin, veel te sterk naar de richting van een productiecentrum. En vandaag is dat, denk ik, niet zo interessant. En, en ook in die context van Genk, als je echt een productiecentrum voor beelden kunst, dan kan je beter met vlak uh, denk ik, naar China gaan. Dat daar je uh, productiekrachten enzovoort veel allemaal goedkoper veel zijn ja. dan, dan bij Genk. Dus ik denk dat je altijd moet blijven een plek herdenken in zijn tijd, in zijn plaats ook, wat zoiets kan betekenen. Ja, meer daarover na de muziek. Ja, bij ons in de studio nog steeds uh, Steven um, van Vlak. Uh, Steven, ik heb hier een, een heel mooi boek voor mij liggen, het jaarboek van Vlak. Uh, vertel daar eens iets meer over. Het boek dat nu voor jou ligt, dat komt um, zo net van de drukker. Ik denk dat het nog lauw is. En dat schetst eigenlijk... Um, het geeft een overzicht van alle kunstenaarsprojecten en alle kunstenaars die bij ons zijn komen werken. Van de jaren 2005 en 2006... Um, van 2005 was er blijkbaar vorig jaar geen boek uitgebracht, dus ik heb een aantal van die projecten mee overgenomen in 2006 wij zoeken voor elke kunstenaar die bij ons aan het werk gaat altijd een, uh, een schrijver, om eigenlijk um, langs het traject heen of, of gedurende tijdspannen dat die kunstenaar bij ons bezig is om ergens een tekst te schrijven over het, uh, over het werk of over het proces zelf waarin dat die kunstenaar zit ja. en dit boek komt nu samen uit met Open Huis, um, dat is een open deurdag, denk ik ja. Dat is zo. ja, ja. We hebben ook echt, Ik heb echt bewust gekozen om de titel open huis en niet in de tentoonstelling te zitten. Omdat je uiteindelijk die mensen die je een heel jaar selecteert, je selecteert die eigenlijk niet om, om in een groepstentoonstelling uh, te functioneren, maar wel omwille van hun individuele mm -hmm. uh, projecten. Dus daarom dat we het echt opdringen naar een open huis en dat we, het, uh, dat we een overzicht geven van de werking zonder de... De pretentie te hebben om een, om een tentoonstelling te brengen. Ja. En kunnen de bezoekers, de kunstenaars dan ook aan het werk zien, of zijn het afgewerkte producten die ze zien, of afgewerkte kunstwerken die ze zien? Um, de meeste zijn afgewerkt. Het is ook zo dat, een, dat het echt wel een, een evenwichtsoefening is, dat een kunstenaar eigenlijk zo, van het moment dat het publiek mee betrokken is um, al te graag iets wil tonen wat, wat af is. Het is heel moeilijk om iets los te laten, zomaar halfweg. En ook is een beetje een stereotyp of het is met een romantisch idee van iets te tonen in progress. Er zijn wel een aantal werk bij ons sowieso. Er zijn een aantal tekeningen die nog niet, die worden verder afgewerkt tijdens open openhuis. Het hangt echt af van kunstenaar tot kunstenaar of zij daar ook mee kunnen leven. Maar er is wel heel wat anders. Er is heel wat documentatiemateriaal. Er zijn uh, maquettes, er zijn voorbereidende tekeningen, schetsen. Er is heel wat materiaal wat kunstenaar eigenlijk een maand lang, alleen, als die een maand blijft of twee maand of drie maand, wat hij eigenlijk verzamelt. Wat voor ons allemaal sporen zijn die heel belangrijk zijn en ook worden gearchiveerd. Ja, en dat wordt dan ook tentoongesteld. Uh, ja, toch een selectie daarin. Ja. Ja. Uh, het begint zaterdag met een lezing van Sarah van Acht, een project dat ze in Vlak maakte. Moi, l'éléphant heet dat project. Uh, dat is een grappige titel, maar het gaat wel over ons koloniaal verleden. Kan je daar iets meer over vertellen? Um, ja, het, het is eigenlijk in haar vorige documentaris, zoals bij um, um, de titel ontsnapt. Neven. even, Um, dat ze eigenlijk veel sterk met de koloniale verleden bezig was en vooral hoe dat, dat bij uh, kinderen in Congo zelf uh, leefde, in hun hoofden, in hun fantasie, in hun spel eigenlijk overal uh, doorschemerde. Terwijl dat ze nu eigenlijk ook hey, met uh, Belgische kinderen um, eigenlijk dezelfde oefening wou opzetten. En ze is bij ons gedurende een maand in een aantal lagere scholen aan de slag gegaan met kinderen om te spelen, om te kijken hoe in dat spel een aantal politieke, sociale of historische factoren eigenlijk uh, doorschemeren. Um, uh, het is uit die testen eigenlijk dat er materiaal is uitgeselecteerd en dat er uiteindelijk ja. een, een, uh, een video is die, uh, die af is. Ja, en hoe hebben jullie haar dan uh, als vlak ondersteund? Hoe moet ik me daarbij voorstellen? Um, wel, dat is, dat is uh, zowel in de hele coördinatie naar bijvoorbeeld naar die scholen stappen. Um, die leerkrachten ook ergens mee in dat traject proberen te krijgen of, of mee te overtuigen. overtuigen. Dat gaat over, um, maar ook uh, praktisch gezien gaat dat over, zij heeft gewerkt met... Um, Opname mensen van BBC, dus cameramensen en monteurs, die zijn overgekomen voor een week en dergelijke. Um, en hoe krijgen jullie dat allemaal gedaan? Um, door organisatorisch zo goed mogelijk, echt letterlijk, zoals we zeggen, we willen de best denkbare uh, condities scheppen, dan doen we dat ja. ook. Ja. We zijn met een team van vier mensen, die, dat is zeer klein eigenlijk. En, en vanaf dat die kunst naar bij ons binnenkomt, dan. dan en dan uh, draait ook dat hele team eigenlijk in de richting van die ene kunstenaar. Ja. En die wordt eigenlijk wel vrij goed geswagjeerd. Ja, en jullie hebben een gigantisch netwerk, vermoed ik. Gigantisch netwerk? Ja, dat bouwt zich wel op tijdens die jaren zelf. En elke kunstenaar brengt een aantal mensen mee binnen, waar dat zij gewoon zijn om mee te werken. Er is iemand die heel specifiek binnen het documentaire genre met die geluidsman wil werken die en die en die. Ja. Dus al die contacten, die bouw je op. En dat is voor ons echt wel, dat is wel de luxe van niet dat instituten zijn om 25 mensen in dienst te hebben, maar wel een, een hele pool van mensen die... Die eigenlijk daar rondhangen en kunnen ingeschakeld worden voor kortere opdrachten. Ja, en, en zo krijgen jullie dus BBC-camera mensen tot in Genk. Uh, ja, dat is in uren eigenlijk gewoon. Ja. Dat is zo, ja. ja. Na de lezing zal er zaterdag ook uh, open mic zijn, maar dat zijn geen stand-up comedians. Nee, nee, dat is... Um, dat is een open mic, komt eigenlijk een stuk vanuit de hip-hop cultuur, ah, uh, waarin ja. dat die... Ja, maar het is maar een vorm gewoon. Eigenlijk is het hetzelfde als, als een speakerscorner bijvoorbeeld. Er zijn eigenlijk heel veel kunstenaars die bezig zijn met spoken word of met performances en met dergelijke. Het leek ons eigenlijk wel, wel mooi in de filosofie van het huis. Van, wij um, bieden nu een, een platform of iets aan om iets in te realiseren. Voor dat ook op te trekken naar zo'n één avondactiviteit. En om dan een, uh, eigenlijk enkel een, een microfoon en een versterker te voorzien. En een klein minpaneeltje en, en vooral... En een 15, 20 tal mensen die we zelf hebben geëngageerd. En voor de rest hebben we al eigenlijk heel veel aanvragen. Dus ik denk dat tussen 8 en 12 uur dat die avond erg gevuld zal zijn. Ja. Ook wel misschien er iets of wat anarchistisch is. Want ik heb heel weinig idee wat die mensen effectief gaan brengen. Hoe lang dat, dat duurt. Wat die in het nodig hebben. Maar dat zal zich wel uitwijzen. En dat wordt heel spannend waarschijnlijk. En vermoeiend ook waarschijnlijk. <middels> We hebben het nog steeds over vlak in Genk. Um, het vlak ligt in een oude of vlak ligt in een oude in Genk. Is die locatie belangrijk? Ja, die locatie is belangrijk, absoluut. Het is niet zo dat we elke kunstenaar altijd op voorhand vragen om heel expliciet aan de slag te gaan met historische, uh, sociale, uh, geografische verleden of zo van die omgeving, maar dat speelt wel altijd een heel belangrijke rol. Ja. Dat merken we voor elke kunstenaar ieder op zijn manier. En ze zijn er echt door geïnspireerd? Um, sommigen zijn er echt heel erg door geïnspireerd. En bij anderen is het, speelt het niet zo'n rol en, en gaat er meer in heel kleine details zitten. Zo. Maar elk werk vertelt wel iets over de plek waar het gemaakt is. Dat is ondertussen wel duidelijk. Ja. Um, en de zitten: Genk is ook niet echt uh, het, het centrum van de wereld, zou ik denken. Um, de, hoe, is, <laughs> hoe is het voor kunstenaars, uit, uit, om, om maar iets te zeggen, Brussel, om daar te resideren in Genk? Wel, um, uit Antwerpen en Brussel, dat is nog allemaal, um, dat is nog erg diep bij. We hebben eigenlijk, ik denk bijna 85% van onze kunstenaars komen sowieso uit Antwerpen, Brussel of Gent. Al was het daar maar omdat die 85% daar ook woont. En, en dat daar nu eenmaal 85% van de kunstenaars woont. En um, Maar... Dat is niet anders, denk ik, want die mensen maken die verplaatsing heel gemakkelijk. Dat, dat is zo'n idee, die periferie. Ik woon zelf ook in Mechelen, ik doe die afstand dagelijks. Dat is, uh, dat is perfect overbrugbaar. Vanaf dat je natuurlijk naar Spanjaard gaat of Mexicaan of dergelijke, die, die in Genk, dan is het belangrijk dat we ze echt op voorhand heel goed inlichten. Het is zo dat we elke kunstenaar een, minstens een jaar op voorhand uitnodigen om zich daar een week al te oriënteren, om heel duidelijk verwachtingen naar elkaar uit te spreken. Dat is echt enorm belangrijk. Ja, want er zijn er die ook ter plekke blijven, die daar echt ter plekke logeren, had ik begrepen. Ja, zeker, zeker. Ja. Ja. Ja. Wij beschikken ook over accommodatie daar in Gink in een uh, appartement dat wij huren en aan die kunstenaars ter beschikking stellen. Het is niet zo dat wij... Een, je hebt normale residenties en die bepalen op voorhand dat je bijvoorbeeld twee maand of drie maand of één maand verplicht bent om je aan een bepaalde stad of in een bepaalde omgeving te, te binden. En bij ons vertrekken wij eigenlijk in de eerste plaats vanuit een kunstenaarsproject en bekijken hoe lang dat dat nodig heeft. Dus het is niet zo dat wij, dat, dat verblijf aan zich uh, de belangrijkste reden is. Die plek zelf is dan niet, nee. Mm -hmm. en zijn er eigenlijk veel plaatsen zoals Vlak? Of is het uh, echt een bijzonder initiatief? Een uniek? Ja, ik ben natuurlijk verplicht om te zeggen dat een, het is zeker een, een bijzonder initiatief is. Ik denk dat het, het is ook heel moeilijk te omschrijven als, als werkplaats voor beeldende kunstenaars. En dat, is, dat is een zeer breed uh, begrip eigenlijk. Dat is geen definitie, dat is iets heel amorf uiteindelijk. Dat gaat over een, een, een conditie meer dan echt over een plek. En uh, een beetje vergelijkbaar zijn die residenties zoals ik juist zei, maar meestal zijn dat uh, grootstedelijke initiatieven dat je een maand in Berlijn of in uh, Istanbul of New York of zo of een jaar of een half jaar kan verblijven. Maar dan verlies je ook gewoon als kunstenaar een half jaar in zo'n stad, in zo'n gigantisch netwerk van andere kunstenaars en galerijen en zo verder, en zo verder. Dat is iets wat wij natuurlijk in Gink niet kunnen bieden, maar wij bieden wel dat wij een... Uh dat wij, je ziet, dat is een heel andere manier. dit kan ook iets hebben van een zeker residentie, maar dan eerder een soort scriptorium in een klooster, een ja, stuk isolement. Ja, inderdaad. Dat speelt wel mee bij een, een aantal projecten, maar dat is ook niet te directeren. Er zijn ook projecten die heel kortstondig zijn, die maar een week of, of een paar weken duren. Ja. En, en hoe was juist de verhouding binnenlandse, buitenlandse uh, kunstenaars? L um, ik denk dat we dat, dat, dat ongeveer 50-50 um, is voor de mensen die we uitnodigen, van die 15, maar die andere uh, 50 mensen die zichzelf aanbieden, die komen hoofdzakelijk uit België. Ja, en jullie zijn uh, nog aan het groeien? Ik, ik hoor dat jullie ook aan het verbouwen zijn. Um, ah, dat is zo, ja, juist. Nee, dat is een dossier dat al, dat al even uh, loopt zelf. En dat gaat over de verbouwing van onze zolderverdieping naar kunstenaarsresidentie. Um, alleen eigenlijk echt accommodatie, waar we een vijftal kamers op een zolderverdieping die nog niet is ingenomen willen voorzien. Terwijl we nu een appartement huren, maar um, dat weegt ook gewoon op ons budget, omdat dat uh, altijd extern te blijven huren. En eigenlijk is ook de vraag van de kunstenaars omdat, uh, om dat ook eigenlijk intern te hebben. Omdat ze daar ook in dat gebouw, ze hebben hun café, ze hebben hun uh, werkplek, hun studio's. Eigenlijk alles is daar voorhanden. Um, en enkel nooit de bedstee ontbreekt. Ja, dus het is het echt de bedoeling om met vlak ook nog te groeien naar, naar aantal uh, residenties, of uh, is dat niet de bedoeling? Wel, dat blijft een beetje oefening. Ik, ik, ik denk wel in een groeiscenario, maar niet direct in een uh, kwantiteit. Ik, ik geloof niet dat vlak moet uitgroeien naar een instituut. Je bent dan niet in het midden van de wereld, maar inderdaad van die groot orde van een, van een vier, vijftal mensen. Ik denk als, als team en dan met die, uh, met die expertise uh, cirkelt er eigenlijk rond. Ik denk dat dat ideaal is, maar je kan wel altijd gaan denken in, in betere accommodatie, in betere uh, technische uh, in, in faciliteiten bijvoorbeeld, ja. maar ook in, in budgetten natuurlijk, voor kunstenaarsprojecten, ja. dat je toch altijd zit uh, uh, tegen de grenzen te vechten. Ja, dus de groei zal zitten in de verbetering bij jullie. Uh, absoluut, ja. ja. Oké, okay, um, Steven op de Beek, heel hartelijk bedankt. Uh, deze zaterdag begint Open Huis van Vlak en daarvoor moet je naar het Casino Royal in Genk. Zaterdag dus met Open Mic, spreek ik het zojuist uit? Perfect, dat ja. En feestgedruis tot 18 januari met iets minder lawaai. Dank u wel. Apropos... cultuur op Radio Scorpio. Beep mm -hmm. Apropos probeert er altijd en overal bij te zijn. Vorige week ging Tim naar de tentoonstelling Troublé, les lointains van Virginie Bailly in de Transitgalerie in Mechelen. En als alles goed was verlopen, was deze kunstenares vandaag alles over haar werk komen vertellen in Apropos. werf helaas dus. Even spijtig is dat Tim vandaag de tentoonstelling uitvoerig wou komen bespreken. Maar hij is er zojuist van onderdoor moeten glippen. Gelukkig kan je zijn bespreking, samen met nog veel andere moois, terugvinden op de Apropos-blog te vinden via de Scorpio-pagina. En, oh ja, je kan de tentoonstelling van Virginie Bailly uiteraard ook nog zelf gaan bekijken tot 18 februari. en centen raken niet meer in onze uitzending, maar gelukkig zijn er anderen waar we altijd op kunnen rekenen. Welkom, Elien. Well, uh, goedenavond. Goedenavond. Jij hebt vorige week het stuk Niets met Roel van der Stukken gezien. En de meeste mensen kennen hem waarschijnlijk als zanger van het één-programma steracteur, Acteur, Ster uh, Hoe was het om hem als acteur aan het werk te zien? Uh, wel, ik moet zeggen dat hij mij eigenlijk aangenaam verrast heeft. Um, dus hij heeft zijn personage, een autistische jongen, Ben, heel geloofwaardig neergezet. En um, hij is ook nooit uit zijn rol gevallen. En ik heb tijdens het toneelstok nooit de tv-persoonlijkheid er hoeveel der stukken gezien, maar echt die autistische jongen, Ben. Mm -hmm. um, dus... Dat komt misschien ook omdat hij het al 331 keer gespeeld had... ...maar dat het ook negatief kunnen uitdraaien... ...dat er een beetje sleur op kwam te zitten... ...maar dat was totaal het geval niet. Um, dus het toneelstuk is eigenlijk al even populair... ...als het boek waarop het gebaseerd is... ...namelijk het boek van Nick Balthazar... ...Niets is alles wat hij zei. Um, ja, Nick Balthazar, die we kennen van de inleiding van de film op Canvas... Ja, en Roel van der Stukken speelt Ben. Zijn er daarnaast nog andere personages? Uh, ja en nee. Er zijn nog andere personages, maar die komen enkel in videofragmenten aan bod. Uh, live zien we enkel Ben. Uh, het toneelstuk is eigenlijk opgevat als een soort koppenreportage die ook echt ingeleid wordt door Wim de Vilder. Um, en in die reportage komen alle stemmen, bijvoorbeeld van de moeder, de directeur, de medeleerlingen, die komen allemaal aan bod. Iedereen, behalve Ben. Ben zien we enkel live op, op uh, toneel en hij geeft dan commentaar op die reportage. Ja, en de reportage en de monoloog, zijn die dan in elkaar verweven? Of wat moet ik er mij juist bij voorstellen? Um, ja, inderdaad, dus... Soms is het zo dat de, de personages uit de video... ...een verhaal beginnen of, of bepaalde elementen aanreiken... ...en dan gaat Ben daar live op voort. Of soms is het ook andersom. Um, en zo, door die twee samen te nemen... Um, ...komt de toeschouwer langzaam aan meer en meer... ...in de denk- en leefwereld van Ben. En dan leren we bijvoorbeeld dat hij heel een hechte structuur nodig heeft... of dat hij heel vaak eigenlijk niets zegt... of dat hij niet van knuffelen houdt... en ook dat hij altijd in rijm praat. En doordat hij altijd in rijm praat... krijgt voorstelling ja, iets heel poëtisch. is dus heel mooi. Maar um, vormelijk wordt dat poëtische dan gecounterd... door een aantal elementen. Bijvoorbeeld door de harde muziek van Prahakaan... Of door de videogame waarin Ben soms zit en hij denkt dan dat het de realiteit is. En hij waant zichzelf dan als een van die figuren uit die video. Um, of door zijn kamer die heel sober en strak wit is. Um, dus ja, dat, dat is allemaal confronterend met poëtische teksten. Ja, en vind je dat, vindt je dat contrast geslaagd? Uh, ja, eigenlijk wel. Ja. Uh, het stuk is eigenlijk een schoolvoorstelling voor jongeren vanaf 14 jaar. Denk je dat het geschikt is voor die doelgroep? En is het ook nog interessant voor volwassenen? Um, het is zeker geschikt voor die doelgroep, omdat uh, ze maken gebruik van heel nieuwe technologieën. Um, dus die goed aansluiten bij de leefwereld van die jongeren. Um, zoals ja, die videogame en die muziek. En het is allemaal heel hip en modern, maar op die manier wordt het toch wel een dramatisch en meeslepend verhaal verteld. Dus daardoor kunnen ze de aandacht van de eerste minuut tot de laatste minuut houden, denk ik, van de jongeren en ook van de volwassenen. Ja, oké. Okay. Als je niets nog wil zien, dan moet je heel snel zijn. De voorstelling komt niet meer naar Leuven, maar wel nog naar Bierbeek op 10 februari. Meer over niets via onze webpagina. You sold your silence I'm glad you could. You kissed her eyes You play with your foot And in a small way You're Robin Hood It's not Volgende week krijg je van ons trouwfeesten en processen, vuile horen, bedriegers, slechte ouders, domme kinders enzovoort, tot het einde der tijden. Of althans een reportage over dit nieuwe stuk van Arne Sierens. Verder zoeken we het in de Gedichtendag. Ook poëtisch is het volgende uur op Scorpio. Lieflijke deuntjes en fluitende vogeltjes, of zoiets toch in Dakadaka. Daka.